En ik weet niet of je er klaar voor bent. Maar nu we hebben we een dans! bij het uit Wheels of Steel. Dawn, dawn. Dat zeg ik. Een muziek experience. to survive. Je kunt niet zwaar op je ons. En die zegt, wow, wat een hele vette set net van Koen Groeneveld. En nou, als cadeautje, een hele vette set oh, van Dons. Oh, mijn weekend kan niet meer. Damn girl. Stuk. Oh, damn girl. Nou, helemaal goed. Oh, damn girl. En ik zie hier ook een beeld van Kees binnenkomen. En Kees zegt, oh, like klopt het nou dat de eerste plaat de nieuwe Milk Milk Sugar was... Futuring Faya con Dios. Ja, dat klopt helemaal. Neen, na na, nee, na. In de Milk and Sugar Club Mix. Verder hoort hij nog voorbij komen... ...Terry B en Dance, Featuring Shaheen Pride... ...A Deeper Love in de Club Mix. Per QX featuring Maxi... ...ever before. In de Bills and Her Remix... Matthew Boutier, Before You Go, in de Dons remix, kwam ook nog voorbij. En ja, die hele fijne plaats, Soul Central, Springs of Life, in vele remixen al geweest. Deze had ik zelf ook nog nooit gehoord, The Blondish and girl. Hoffman, de remix. Like the you move into the drum. Verder kwam nog Ronnie Sackley, featuring Polida Let You Go, in de original mix voorbij. En ja, Marco V en Mohawk, Ego Clash. Oude klassieker, nieuw jasje, helemaal lekker. En deze plaat, Je heeft verder geen introductie meer nodig. Hardbell en Chucky. Chuching en Bush. Move it to the drum. Tot al 12 uur. Gaat zij set verder. Dance in the mix. Op de 106. Een 9. Ah, M -m. Dit is See It. I like the way you move into the drum. Ah, damn girl. I like the way you move into the drum. Ah, damn girl. To the drum, ah, damn girl, I like the way you move into the drum. Damn girl, ah, damn girl, ah, damn girl, ah, damn girl, ah, damn girl, ah, damn girl, ah, damn girl, I like the way you move into the drum. the drum way you moving to the drum. Rolls deep, New York, Rolls deep, Paris, Rolls deep. body home Hey girl, your body Ja, JJK is dan ja, dat... niet, te, niet te hard zeggen, want anders staan we morgen alleen maar hartjes uit, uit te delen in het dorp. Dus bij deze feliciteer ik, JJK. Dankjewel Dennis. Over, over 40 seconden mag je me precies feliciteren. Ja, dan is het echt zo. Dan gaat het gewoon gebeuren. Ik zeg...